Clement Peters met het NOS journaal. De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben vanmiddag twee uur met elkaar gesproken om een oplossing te vinden voor de brexit impasse. Na afloop zeiden ze dat de besprekingen goed en constructief waren verlopen. Beide leiders stellen nu onderhandelingsteams samen die morgen met elkaar om de tafel gaan. May kondigde gisteren aan dat ze zich tot Corbyn zou wenden nadat haar akkoord met de EU over de voorwaarden voor uittreding in het Lagerhuis drie keer was weggestemd. De burgemeester van Rome laat onderzoek doen naar gewelddadige protesten tegen de komst van een aantal Roma-families naar een opvangcentrum. Ze wil weten of het geweld is ingegeven door rassenhaat. Honderden activisten beletten een groep van 70 Roma de toegang tot het opvangcentrum. Ze staken auto's in brand en vertrapte etenswaren die bedoeld waren voor de Roma. Het gemeentebestuur van Rome besloot uiteindelijk om de families onder te brengen in een andere wijk in Rome. Ongevraagd toegevoegd worden aan een groepsapp op WhatsApp is binnenkort voorbij. Voortaan kun je kiezen wie jou aan een groepsapp mag toevoegen: niemand, iedereen of alleen de personen in je contactenlijst. Een van de redenen voor de nieuwe keuzemogelijkheden is het tegengaan van spam. Het gebeurt nu vaak dat een spammer grote groepen mensen toevoegt aan een groep om de eigen boodschap breed te verspreiden.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 Got Ja Het ritme van Zandvoort ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl. Hallo, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything.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 Ik mijn buurt. Ik Samba een paar stappen in mijn buurt. in Say <laughs> I got it. Negative ZFM change your nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid. ZANG